5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Griekse premier wil nog dit jaar referendum. Ook VS bevestigt onderhandelingen met Taliban. Een motoragent schiet op scooterrijders. <hippen>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 Door de overstromingen in het oosten en zuiden van China zijn naar schatting deze maand al meer dan 170 mensen omgekomen en velen worden vermist. Er zijn volgens het Chinese staatspersbureau ook berichten over overstromingen uit andere provincies in het oosten. De hoogste baas van het internationale Rode Kruis komt vandaag in Damaskus aan voor overleg met het Syrische regime. De hulporganisatie vroeg eerder al meer toegang tot de gewonden en gevangenen in het land, al maanden wordt gedemonstreerd tegen president Assad. De gesprekken tussen de, het Rode Kruis en de regering duren in principe twee dagen.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 Het weer, vanavond in het noorden wat opklaringen en geleidelijk minder wind. Vannacht overal overwegend droog met minimaal rond 10 graden. Morgenochtend zonnige periode, middags weer kans op een enkele bui... en een temperatuur rond 19 graden. En de rest van de week is het wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee korte files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden, drie kilometer. De brug heeft daar namelijk even opengestaan. En een file veroorzaakt door omrijders vanwege de afsluiting van de A12. Hij staat op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen de Afrit-Berghoe en Roderijs en Delft 4 kilometer. Nu last-minute vakantievoordeel bij weekamp.nl Tot 250 euro korting op elektronica, wonen en nog veel meer. Weekamp.nl klikt met jouw vakantie.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 Het laatste hier op de zondagmiddag beginnen wij met de Ronde van Zwitserland. De laatste etappe, Joris van den Berg. Aan de finish leidt Cancellara nog altijd. Uh, hij lijkt te gaan winnen, niet met al te veel overwacht. Want Kleuren, Oliveira en Danielsen staan allemaal nog binnen de 40 seconden op 2, 3 en 4. En onderweg doet Damiano Kunego zijn uiterste best om zijn leidende positie te handhaven. Zijn gele trui te kunnen aantrekken aan het einde van deze ronde. Hij staat in het klassement voor Kruiswijk en Schlek. En vierde staat Leipheimer, maar die lijkt in deze tijd nog te kunnen opschuiven naar de tweede plek. Ook de vijfde en laatste etappe in de Ster ZLM Tour, Sebastian Timmerman. Daar was het even alle hens aan dek voor de ploeg van Philippe Gilbert... de leider in het algemeen klassement, omdat er een groepje weg was van drie. En daar zat er nummer drie bij uit het algemeen klassement. De Litouwer-Navadouskas staat maar op 15 seconden. Dat groepje pakte een halve minuut ongeveer maximaal... maar is zojuist er erin gelopen door de mannen van Gilbert Peloton. Nog een renner of veertig groot, iets meer dan 10 kilometer nog te gaan. Verder aandacht voor de Acropolis-rally in Griekenland. We hebben turnen, de NK, in Heerenveen met de toestelfinales. En verder kijken we uit naar het Grand Slam toernooi van Wimbledon dat morgen begint. Tien jaar geleden Texas en Black Eyed Boy. En natuurlijk is hij ook aandacht voor atletiek. De Europacup voor aalanden in Stockholm. Leon Haan. Ja, daar in Stockholm uh, weinig nieuws. Uh, Rusland gaat nog altijd aan de leiding in het uh, landenklassement met 330 punten. De Duitsers lijken de zekere nummer 2, 275 halve punt. En Groot-Brittannië momenteel derde met 260 punten. Gevolgd door Oekraïne en Frankrijk. Maar er is nieuws vanuit Izmir. Nederland is opgeklommen tot de vijfde plaats. Staat momenteel... Uh, met 223 punten wel ruim achter Griekenland. Het moeten 28 punten zien in te lopen op de nummer 3 Noorwegen. Om kans te maken op promotie naar de eerste pool. Maar laten we zeggen de pool waar momenteel het in Stockholm allemaal om gaat. En uh, Nederland is geklommen in het klassement... door de overwinning op de 200 meter van Jamile Samuel. Ze noteerde 23-28 bij een lichte tegenwind. Dat was een prima prestatie van uh, de 19-jarige Samuel... die gisteren ook met de estafette voor de overwinning zorgde. Want toen was ze samen met Daphne Schippers, Anouk Hagen en Kadien Vessel... goed voor 43-90. En slechts 40ste van een seconde boven de limiet voor deelname aan het WK in Degu. Die limiet stond ook uh, ter discussie, althans niet ter discussie, maar uh, was in het geding voor uh, Patrick van Luik. Op de 200 meter in Izmir. Hij is zojuist gefinished als vierde, noteerde 2062. En uh, kwam daarmee 70ste tekort voor deelname aan het WK in Degu. Van Luik bracht Nederland uh, 9 punten op. En uh, daardoor staat Nederland dus in het tussenklassement op plaats 5. De ronde van Zwitserland dan weer. Wordt het Koenigouw of toch nog iemand anders? Joris van den Berg. Het zou heel misschien toch nog Leipheimer kunnen worden. Want die is op stoom gekomen, zeg. In dat tweede stuk van die tijdrit. Die 14 kilometer waarin de weg ineens toch een stukje omhoog loopt. In totaal 3 kilometer is dat aan 5% procent gemiddeld. Leipheimer noteert bij het tweede tussenpunt 31.08. En dat in de wetenschap dat dat echt... Uh, Beulenstuk dan nog komt, dat stuk naar beneden... waarin Cancellara de basis legde voor waarschijnlijk zijn etappeoverwinning vandaag. Want aan de tijd van Cancellara lijkt niemand meer te komen. Hoewel Leipheimer was bij dat tussenpunt natuurlijk trager dan Kleuden... maar sneller dan Cancellara. Waar gaat Leipheimer in dat laatste stuk Cancellara evenaren? Die heeft daar onwaarschijnlijk hard gereden. Maar daar gaat het nog niet helemaal om, want het gaat dus om Koenego. En die ziet er niet helemaal fit uit. Het kan ook te maken hebben met het feit dat hij in dat stuk bergop zit. Daar komt intussen Kruiswijk aan het tussenpunt. Zijn tijd 32, 23. En dat verhoudt zich aardig tot de tijden van bijvoorbeeld ten Dam en Mollema. hij is 20 seconden sneller daar. Veel sneller dan de nummer 3 in het klassement. Frank Slek. daar komt het gevaar dus niet vandaan. Maar hij is daar natuurlijk wel 1 minuut 15 langzamer dan Leipheimer. En die is hem dus nu al virtueel, zoals dat zo lelijk en eigenlijk ook zo mooi heet in het klassement. Leipheimer op stoom. Kruiswijk lijkt als derde te kunnen gaan eindigen in deze ronde van Zwitserland. En het wachten is aan het tweede tussenpunt op Koenego. Gaat hij overeind blijven ten opzichte van Leipheimer of niet? We pikken nog even de finish mee van Laurens Stendam. Hij oogt, net zoals Bauke Bollewa in deze tijdrit een beetje ongeïnspireerd. En zet een matige tijd neer die net voldoende zal zijn als basis voor een plaats in de top 10 van het eindklassement. Dat gaat de twee rabo-runners. lukken. De eindtijd voor Laurens ten Dam. Met baard en mat onder zijn helm uit. Daar komt hij aan. 43, 14, goede ronde gereden. Hij zal wel in de top 10 eindigen. Het is een beetje puzzel nog. Straks wordt alles duidelijk als ook Koenigo bij het tweede tussenpunt gepasseerd is. Hij is een opvallende afwezige op het NK-turnen, Juri van Gelder. Hij komt niet in actie in Heerenveen, want het past niet in zijn voorbereiding op het WK. En dat zou wel eens een heel belangrijk WK kunnen worden voor hem persoonlijk. Door zijn eerdere schorsing vanwege cocaïnegebruik... leken de Olympische Spelen van Londen voor hem een Mission Impossible... Dat is nu eenmaal de regel van het IOC, maar die regel wordt nu momenteel beoordeeld door het Internationaal Sporttribunaal. Kortom, veel te bespreken met Jury van Gelder. Edwin Cornelissen sprak met hem. En dan lopen wij in Heerenveen tegen het lijf. Jury van Gelder is juist binnengekomen, terwijl de wedstrijd in volle gang is. Want jij, jij doet dus niet mee vandaag. Hè? Kan je nog eens uitleggen waarom niet? Nou goed, ja, kijk, we zijn aan het voorbereiden op, uh, op de WK. En, uh, laat ik, zeggen, ik ben uh, heel erg druk bezig met, uh, met vloer en sprong. En uh, laat zeggen, na uh, de wereldbeker in, uh, in, uh, in Moskou... Uh, ben ik me volledig daarop gaan richten op RING. Natuurlijk ook nog, maar ik heb gemerkt... dat, uh, ja, dat het best wel een, uh, een behoorlijke verandering is, zeg maar. En, uh, ja, laat zeggen, het is zo'n verandering dat ik nu heb... van, uh, oké, okay, we gaan even uh, op deze tour verder. En het WK is nu even het uh, belangrijkste. Dus ik ben wel hier gekomen om te kijken. Dus ik heb alles wel uh, in de gaten gehouden, natuurlijk. Ja? En uh, nou goed, het is toch wel leuk om hier te zijn. Maar ik snap ook wel... Uh, He, inderdaad, dat, uh, dat, dat er dan uh, wat mensen zijn hey, waarom doe je nou niet mee? Dan doe je toch een iets makkelijker oefening. Maar het is, uh, ja, voor mij is het beter om, uh, om gewoon even van de zijkant uh, te bekijken. Want Kan je uitleggen, wat maakt het dat die 40 seconden in die ringen... die je al zo vaak hebt gedaan, dat dat uh, niet kan op zo'n NK? Dat dat voor jou niet te combineren is? Nou, kijk, wat ik al zei, kijk, uh, vloer en sprong doe ik nu uh, uh, echt, uh, ja, laat ik zeggen, dagelijks ook. En laat dat zeggen, is heel belastend dus, die drie samen? Nou ja, dat is voor mij, uh, dat is voor mij een behoorlijke verandering natuurlijk in het, uh, in het trainingsschema. En, ja, dat is, uh, ja, dat is voor, uh, voor Gelder eventjes, eventjes wendig, moet ik zeggen. Het gaat wel erg goed. Maar uh, ja, laat ik zeggen, is dan, uh, is dan heel belangrijk. En ja, dan merk ik gewoon dat het, uh, ja, het op ringen uh, ja, heel even wat, wat, wat minder snel Gaat, om het zo maar te zeggen. Dus ik kan het heel erg simpel uitleggen. Als ik normaal gesproken uh, uh, op ringen toewerk naar een wedstrijd, dan heb ik, laten zeggen... In, uh, in vier maanden, vijf maanden, uh, hard, hard trainen, uh, ben ik in staat om een oefening te draaien. En nu, in vier maanden of vijf maanden tijd, uh, op drie toestellen aan het trainen, dan merk ik dat ringen gewoon iets langzamer gaat om naar de top te komen. En uh, ja, goed, kijk, ik ben wel iemand die altijd, uh, als ik een oefening doe, een goede oefening wil neerzetten. En, ja, op, uh, ja, in die situatie uh, zit ik nu heb jij wel eens van het KAS gehoord? Daar heb ik van gehoord, ja. Het internationaal Sporttribunaal, hè? Ja, ja, inderdaad. En daar loopt een zaakje die wel eens uh, betrekking ook op jou kan hebben, hè? Ja, precies. En, uh, dat Misschien doet... even uitleggen, het gaat om Amerikanen die hebben aangekondigd, uh, die willen een uitspraak van de KAS als het gaat om schorsingen en het meedoen aan de komende Olympische Spelen. Jij mag niet meedoen vanwege die schorsing, maar ja, die Amerikanen stellen dat ter discussie. Als het KAS zegt, daar hebben ze gelijk in, zou Tokio voor jou als een heel belangrijk toernooi kunnen worden. Dat bedoel ik. En daarom is het zo belangrijk dat ik zo hard mijn best doe op vloer en sprong op, en op ringen uiteraard. Ik kan het kort uitleggen, op vloer en sprong moet ik een goede oefening neerzetten met een mooie scoren en ik moet op ringen en een medaille halen. En dan zou het zomaar kunnen zijn als de Amerikanen het puntje winnen... Ja, dat, dat ik me op die manier gewoon kan, kan plaatsen voor de Spelen. Dus het is, ja, er zijn weer wat, wat lichtpuntjes gekomen. En daardoor ben ik ook heel erg geconcentreerd bezig op, op die andere toestellen. We gingen er langzamerhand een beetje in te geloven... dat wellicht Londen dan toch nog een optie wordt. Ja, dat zou kunnen. Ik bedoel, kijk, nogmaals, ik een medaille halen op, op ringen. En op twee andere toestellen, op vloer en sprong, moeten we dus gewoon goed meedragen. En ja, laat zeggen, als ik dat haal, dan, uh, laat zeggen, dan, ben, dan ben ik theoretisch geplaatst. Maar het moet alleen, laat zeggen, ja, die regel nog eventjes aangepakt worden. En daar zijn ze gelukkig hard mee bezig. En ja, laat zeggen, Amerika is geen uh, klein land uh, natuurlijk. Dus ik, uh, ja, het zou zomaar kunnen dat, uh, dat die regel van tafel geveegd wordt. En ja, uh, dan, uh, dan ziet het er voor mij ook weer rooskleurig uit. Dus ik ben uh, kaart aan het bikkelen. Ik hoor wel het enthousiasme en de vechtlust weer. Ja, zeker. zeker. Nou, ik, ik heb er heel veel zin in. En, uh, nogmaals, ik hoop gewoon. En op jij met toe toe te slaan. eagles and lying eyes. Ja, we gaan weer eens even naar Zwitserland. De ronde van Zwitserland. Want het gaat om spannen, Joris van den Berg. Het wordt razendspannend. Want inderdaad, Leipheimer is als een komeet naar beneden aan het zuizen... richting de finish. En Koenigo heeft het lastig. Bij het tweede tussenpunt had hij al 1,26 van zijn voorsprong... op Leipheimer verspeeld. En dat hield in dat er nog 33 seconden over zijn tussen die twee. De nummer 1 van het klassement, Koenigo. En de nummer 4, de Amerikaanse specialist, Leipheimer. Finish intussen Frank Slek, 4-06. En dat betekent dat Mollema hem passeert in het klassement. En daar komt Kruiswijk aan. Goed gereden. Hij zat de hele tijd mooi op zijn fiets. Schoof een beetje op het zadel. Hij ging diep, heel diep. Het is geen echte specialist. Maar hij kan dit wel. Het is een allrounder wording, Een goede klimmer en een behoorlijke tijdrijder. En hij zet een tijd neer waarvoor hij zich echt niet hoeft te schamen. Hij gaat in de 42, 40 ongeveer uitkomen. En dat is keurig. Hij gaat als derde eindigen in deze ronde van Zwitserland. Steven Kruiswijk, prima gedaan. Zijn tijd, 42. 40 precies. En over een minuutje of 2,5 weten we wie deze ronde van Zwitserland gaat winnen. Eind vorig jaar ging er een schok door de Nederlandse paardenwereld. Toen Totilas, het wonderkind van uh, Edward Gal. Het wonderpaard werd verkocht aan de Duitse handelaar Paul Schakkermeulen. En nu mag de Duitse ruiter uh, Matthias Raad op Totilas rijden. De twee waren dit weekend actief op het Duits kampioenschap. Gaan erover praten met padensportmedewerkster Anita van Adelsberg. Anita, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Totilas heeft dus gewonnen daar op het Duitse kampioenschap. Uh, zelfs op meerdere fronten ging het eenvoudig. Um, nou ja, eenvoudig. Uh, het is maar net hoe je het bekijkt. Kijk, Tottenas is natuurlijk een geweldig paard. Hij heeft uh, vijf jaar lang met Edward Gaal gereden. Die heeft hem eigenlijk opgeleid op dit niveau. Dus ja, eigenlijk, ook al ben je niet zo'n hele goede ruiter, kan je heel veel uit het paard uh, halen. Uh, er zaten wel wat foutjes in, hoor. Gisteren won hij al de Grand Prix Special. Vandaag de afsluitende kuur op muziek. Je zag gewoon de piaffes, de passages, daar waren haperingen in. De uitgestrekte draft die kwam nog niet uit de verf... zoals we dat bij Edward Gaal zagen. De spirit he, die Edward Gaal met Tottenas had... Die zien we nog niet. Maar ja, het blijft natuurlijk een, ja, een geweldig goed paard. En deze Matthias Raad heeft net zeven maanden onder het zadel. Dus ja, wat kan je verwachten? Ja, je zegt een beetje op zo'n manier dat jij of ik misschien op Totilas het ook hadden gered. Maar tuss tuss <laughs> tussen die twee Totilas en Raad, begint het wel beter te klikken? Het begint beter te klikken. Ze, rijden, ze hebben vandaag hun zevende proef in tweeënhalve weken gereden. Dat is best pittig. Ze waren al aan de start in München en Wiesbaden bij internationale uh, concoursen. Ja, zo makkelijk is het natuurlijk niet. Het is hogeschooldressuur. Maar ja, het is gewoon een heel erg goed paard. En dan laat je steken vallen, wat uh, Raad absoluut vandaag deed. En dan komt hij met een recordscore, want het is een recordscore voor Duitse kampioenschappen. 85 procent, 55 honderdste. 3 meer dan de nummers 2 en de nummers 3. Ja, dat betekent toch wel wat. Ja, dat betekent behoorlijk wat. Uh, hoe goed dus is... Maar ja, dan hebben we natuurlijk nog onze Edward Gal. Uh, het blijft jammer dat hij geen uh, paard als Totios meer heeft. Maar hoe gaat het nu met hem? Ja, hij heeft nu zijn, zijn tweede paard, Sister de Jeu. Uh, daarmee is hij net geen Nederlands kampioen geworden uh, twee weken geleden. Hans-Peter Minderhout is daar Nederlands kampioen geworden. Hij werd daar tweede. Uh, ja, hij moet eigenlijk met zijn tweede paard proberen om de weg naar de top weer te vinden. En een hele zure appel natuurlijk. Straks hebben we volgende maand het CHO Aken, Allah. Maar dan hebben we in eigen land straks nou, in augustus de Europese kampioenschap, de dressuur. Ja, dan wordt het voor hem denk ik wel heel zuur als Matthias Alexander daar met totulas aan de start gaat.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 Zo'n rekenaar is dat. Koenego is een veel leukere renner om naar te kijken. Een klimmer, en aanvaller, een man die het vaak probeert. En Leipheimer wordt verweten een wieltjesplakker te zijn. Die het dan afmaakt in tijdritten of die juist in tijdritten de basis legt voor eindzegers in vaak kleinere rondjes. Het is hem vandaag gelukt. Levi Leipheimer wint de ronde van Zwitserland. Met een voorsprong van vier tellen. Het kunnen er ook vijf of drie zijn. De afronding daar wachten we nog even op. Op Damiano Koenego en Steven Kruiswijk legt beslag op de derde plaats in het eindklassement... kan terugkijken op een schitterende ronde van Zwitserland... waarin hij ook nog een etappe wist te winnen. Een mooie ronde is het geweest met als eindwinnaar... de Amerikaan Levi Leipheimer. No. Voice Ben Saunders, Dry Your Eyes. We maken even plaats voor Sebastian Timmerman. De finish van de Zin Ster Z-LM Tour. Die, uh... Heeft uiteindelijk die eindzegen behaald in die Sterren ZLM Tour. De eindzegen dus, want de dagzegen die is gegaan zojuist naar Lee Howard. En dat is toch wel een beetje verrassend als je het hebt over een massasprint... en je weet dat Tyler Farrar ook meedoet aan deze wedstrijd. Maar Tyler Farrar die eerder in deze ZLM Tour een rit had gewonnen... komt nu niet, vet, nu niet verder dan de derde plaats. Lee Howard, jonge Australiër, succesvol ook op de baan. Wint dus deze laatste etappe. Lucas Sebastian Aedo wordt tweede. En Philippe Gilbert dus het eindklassement door die bonificatieseconde, drie seconden voor Nicky Terpstra, die uh, te kapot zat aan het einde. Hij kon het niet meer proberen. En die Litouwer Navardauskas op de derde plaats in het eindklassement dus van deze Ster ZLM Tour. Dat was nog een klein stukje van uh, onze Ben Saunders. Ja, computers. Hè? Ja, waar, waar zijn ze altijd voor? Uh, we gaan zo meteen trouwens uitgebreid vooruitkijken naar het Grand Slam toernooi van Wimbledon. Dat uh, morgen gaat beginnen. Twee Nederlanders zijn er actief die trouwens allebei morgen in actie komen. Igor Seisling en Robin Hazen. Maar het is inmiddels exact half zes. Radio 1. Het NOS Journaal. Met verliezen.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 worden ze minder en in de loop van de nacht verdwijnen ze... en dan klaart het op. koelt af tot 9 à 12 graden. Die 12 graden aan zee, die 9 graden landinwaarts. En aanvankelijk waait het nog hard. Ik denk dat nu aan zee nog zo'n windkracht 6 staat. Dat zwakt in elk geval af naar windkracht 5... en in de loop van de nacht naar windkracht 4... en ook boven land gaat het minder hard waaien. Morgen beginnen wij met flink wat zonde. Ontstaan wel stapelwolken, maar het ziet er allemaal prachtig uit. Maar in de middag... Neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En met name, denk ik, ten zuiden van de grote rivieren... zal het in de loop van de middag licht gaan regenen. En morgenavond kan het dan overal gaan regenen. Maar we hebben in ieder geval al met al een aanmerkelijk vrolijker dag... althans wat aan aanzien betreft dan we vandaag hadden. Daarbij waait het ook aanmerkelijk minder hard. En het wordt in tot de 15, 16 graden van vandaag. Een graad of 20, dus kortom morgen een prachtig dag. Geniet u daarvan, want de rest van de week overheersen bewolking, buien, wind en 18 graden. Dus echt zomer is het niet. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file in het noorden van het land op de A7 van Heerenveen naar Groningen... Bij Beetserswaag drie, uh, drie kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En u hoorde er al over in het nieuws op de A13 bij Delft. Daar is uh, bij IKEA een verdacht pakketje uh, gevonden. Daardoor staat de file van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft-Zuid en Delft twee kilometer. Het is inmiddels drie minuten over half zes. Morgen begint op Wimbledon het derde Grand Slam toernooi van het jaar. Marcelle Mesker, Michiel Schapers, John van Lottem en Tjerk Bogstra blikken onder leiding van Ronald Boot vooruit op het toernooi. Allereerst over de kansen van de hoogstgeplaatste Nederlander Robin Haasen. Nou, hij heeft het uh, redelijk getroffen met de loting, denk ik. Um, het is niet zo dat er bij hem in de buurt iemand staat die. Uh, even heel makkelijk van Robin Hazenwind. Uh, hij heeft vorig jaar laten zien dat hij, uh, dat hij op Wimel nog goed uit de voeten kan... in die fantastische wedstrijd tegen Nadal. Dus ja, ik denk dat Robin wel voor een stunt kan zorgen. Ben je eens, John? Mm, nou, niet helemaal. Um, dat dacht ik ook in Rosmalen. Ik, uh, als je kijkt naar, naar het schema van dit jaar in Rosmalen... Dan, dan zie je er ook geen echte grote toppers bij staan. Dan had hij wel de pech dat hij tegen Bagdata speelde in de tweede ronde...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 Haas is niet de enige die daar gaat spelen. Uh, Igor Seisling heeft uh, won van een Belg. Uh, David Goffin, in vier sets had hij nodig. Um, wat is hij voor een speler? Wat kan hij natuurlijk?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 Ja, ik denk dat uh, een Davis Cup team, uh, dat zijn echt de spelers uh, waarvan we het moeten hebben. Die vijf spelers. En daarachteraan komt bijna niks op dit moment. Hoe komt dat? Ja, heb je een paar uur voor me? <laughs> nee, maar je kan het ook in drie zinnen vertellen, denk ik. Nee, dat, nee, dat is in drie zinnen niet te vertellen. Er zijn een enorme hoeveelheid factoren die daar uh, op dit moment uh, van invloed op, op zijn. En... Um,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 Ik had een tough Roland Garros, een tough clay season. En ik had niet voor de laatste vier of vijf maanden Dus. waarschijnlijk ben ik een beetje tevreden, maar. Ik ben hier om mijn best te like always. zoals altijd. Nadal, Sean, uh, hij is daarna naar Mallorca geweest. En daar heeft hij op Creffel getraind. Okay. Met zijn oom. Is dat zinvol? Um, ja, dat.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 Ja, die Rauwnitsch, ja. ja die is, die is, dat is ook zo'n beul, als, als een wervelwind is hij de ja. ATP-tour uh, ja. opgekomen. Dat is ook geen jongen. En die Karlovic, natuurlijk toch een paar van die uh, ja. figuren. Ja. En, en Rauwnitsch staat wel in, uh, in, in het gedeelte, in gedeelte van Nadal. Van Nadal. Ja. Ja. Ja. Dat is toch interessant? Dat vond ja. ik dan wel een ja. mooi, uh, ja. mooi affiche wellicht. Ja, dat ja. zijn die mannen die zo groot zijn. Die kunnen die, die hoogopspringende de topspinballen... van boven naar beneden gewoon uh, wegslaan. Hè? De zeudelings, de ook. maar ze kunnen snel punten krijgen op een zeudelings. Precies, ze spelen korte momenten. en dat vinden jongens als Nadal gewoon heel vervelend. als je het als je 0 tot 4 ballen speelt, tegen ja. u, dat zag je ook bij de finale dus nog je... steeds. Dat Federer, als het van 0 Kort tot 4 was, dan, dan stond hij voor. Ja. Maar ja, dan, dan speelt hij één fantastisch punt met 25 ballen en dat wint hij. En dan zie je Federer en denk ja, het is dus niet kan de bedoeling. ik, ja, ik kan toch van de baselijn winnen. Ja, maar het is beetje, ik maar me altijd een beetje met Peter Wessels, uh, ja. de Nederlandse tennisser. Die, die, die kon geweldig volley spelen, maar die had toch altijd het gevoel van... ja, dus ik ga hem gewoon gedacht, vanaf de baseline spelen, want ik kan, ik ga hem proberen vanaf de baseline te verslaan. En dan, dan ben je eigenlijk een...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 Nou ja, het duurde al jaren natuurlijk goed. Maar dit jaar extreem. Het zit wel bij elkaar in de helft, djokovic ja. uh, Nou, Maar je hebt Murray, die heeft Queens gewonnen. weet je, Dat zegt ook wel iets. En die Murray heeft, heeft ook eigenlijk de beste land van iedereen, vind ja, ik. Ja, dat ja. ik ook. Ja, en die ja heeft halffinale Rod Parijs, Roddick dus... en uh, Nadal in zijn helft. Ja, dat vindt hij wel lekker, Roddick. krijgt die He tempo. Heeft hij djokovic wonen. heeft zich op Queens teruggetrokken met een knieblessure. Speelt dat door? Nou, ja, weet je, dit kan heel erg goed zijn. Gewoon joh, zorgen dat je op Wimbledon topfit bent. En als hij nee, had ze al iets... teruggetrokken op uh, Monte Carlo en hij wint daarna Madrid ja, ja, ja, ja, ja, en, uh, en Rome ik... erachteraan. Dus, zegt zo dus zo dat wel. zegt niets. Nee. Nee. nee, die knie heeft hij al ingetaped sinds de Australian Open. Zijn schouder ja. ook. Dat zijn allemaal van die.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 Uh, ook al op gras heel veel van achteruit tennist... dat vind ik eigenlijk jammer. Die speelt niet continu volley Maar dus dat heeft dat, ook dat te maken met meer. het gras. Dat ja, de ja, laatste zeker. jaren absoluut langzamer is geworden. Anders. Het verschil, het verschil tussen gravel en gras is veel kleiner ja, dus geworden. Dus ik heb dat ervaren. Mijn eerste jaar op 1997 en uh, mijn laatste jaar 2004... Dat je nou echt, echt zo'n groot verschil... dat je gewoon echt vanaf de baseline moest gaan tennissen. Ja. Je zag op dat moment al geen Seuss-Folly spelen. Is dat hoe het gras wordt, wordt, wordt gekweekt? Ondergrond? Ik heb keihard. geen idee. He? Het, het Ik gras heb geen idee. Echt niet. En ja, ondergrond is het -zaad keihard. De is veranderd... Uh, ik geloof dat ze dat een jaar of tien geleden hebben gedaan. Hè? Nog Om de hele snelle serveerders... Hè? de ja. tijd van Edberg, Becker, Sampras, Ivan om dat een beetje te temperen. De ballen zijn langzamer geworden... Dit verandert ongeveer iedere, iedere week of iedere paar weken spelen ze met een andere bal. Maar dat is wezenlijk van invloed ja, op de snelheid van het spel. Met name het slaan van Aces. Ja, maar ook de hoogte van de stuit. Als dus je ziet wat, uh, hoe ja. hoog die, die topspinballen van uh, Nadal doorkomen. die zitten gewoon boven je schouder. Dat, dat kon vroeger op gras echt niet. Nee, een topspin was, was sowieso een, geen. Nou, een kickservice wel, maar een, een topspin. Uh, nou, heeft, nee, heb je nooit vlak zien, vlak was echt je zien het flakste gedaan. Daarom wat jij zei, Michiel, zo straks over die Italianen. die dames nu uh, vooral.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 En als je dan ook niet een echte service hebt waarmee je kan domineren... Ja, dan, dan heb je inderdaad net, net niks te zoeken. Maar het spel wordt ook, niet meer wordt ook niet meer aangeleerd. Het wordt niet meer aangeleerd. En als je kijkt ja. naar de rackets bijvoorbeeld van Nadal en de snaar die hij heeft... Ja. Die, die gewoon echt zo nou, een paar centimeter dikker zijn... dan, dan de, de dunne rackets die die vederen uh, die, uh, bijvoorbeeld ja. heeft... dat is ook een mooi verschil tussen de ja, ja. twee. Ja, dat is een twee. groot ja. verschil, ja met de rekken van Federer, daar, daar, daar, daar kan je zulke spinballen niet mee slaan. Nou. Wie is voor jou de favoriet? Hè? Nou, zal ik dan... Uh... <laughs> <No>. <laughs> ja. Nee, met de mannen. Nou, laat ik dan zeggen... Uh, uh, laat ik gewoon uh, Novak Djokovic zeggen. Hij is niet uh, bij heel veel mensen om me heen, hoor ik. Het is altijd Federer. In Nederland zijn de meeste mensen voor Federer...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 Dat, was ja. ook, dat zeg je van tevoren ja. ook niet. Maar ja, dat is ook een big server. Dat is een, ja. iemand met een hele goede server. Als er een Heel uitzondering is bij een mannen... Dan, dan, dan, zijn het, dan zijn de spelers die, die goed zijn... In, als twee, drie ja. jaar geleden. Het ja. kan wel. Ja. Het kan, ja. ja. Het kan zeker. De mening van Michiel Schapers, John van Lotten, Tjerk Bochstra en Marcelo Mesker... spraken met Ronald Boot over Wimbledon, het Grand Slam-toernooi dat morgen begint. Twee Nederlanders dus in het hoofdtoernooi. Igor Seisling speelt morgen de tweede partij tegen de rust Igor Kunitsin. En de derde partij morgen Robin Haas tegen de spaard Pere Arriba. Nog een badmintonbericht. In Zwolle heeft Duinwijk als eerste Nederlandse club de Europa Cup gewonnen. In de finale won de ploeg uit Haarlem met 4-2 van Velo... Philippe Gilbert wint vandaag de Ster ZLM Tour... maar de spanning zat vooral in de ronde van Zwitserland. Daar won Levi Leipheimer met vier seconden voorsprong... op Damiano Cunago het eindklassement. Derde werd Steven 5 vijfde Bauke Mollema... en achtste Laurens Stendam. Langste Langs de lijn is weer terug. Vanavond om 10 uur met Jeroen Stompost. Zo in het NOS-journaal met Ewout de Jong... en daarna de collega's van de VPRO. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond.